Dank voor uw liefde, onder al deze lieve mensen, dat uw genade betoont, Heer, in ons midden, want u bent betrouwbaar, in Jezus' heilige naam. Amen, amen. Voor u gaat zitten, zeg aan uw buren, ik vind het ontzettend leuk dat ik naast u mag staan. Dankjewel. Best leuk dat u er bent vanmiddag, had de voorganger al gezegd, hij heeft u welkom geheten, op een heel bijzondere wijze, en ook die mevrouw, je ja, daar zit ze, ja u ja, toch? U stond toch hier? O, ze andere. u bent daar, Ja u bent hetzelfde aan, Oh u stond daar, ik kan u niet aan de gezichten verschil van u zien, want alle blanken lijken op elkaar. Jij niet, jij bent de buitenstaander. Maar het is heel bijzonder dat je er bent. Zoals 12 uur half één is lunchtijd, dan bent u in de kerk. Dus u moet heel bijzonder zijn, geweldig. Het is mijn eer dat ik weer hier mag zijn, voor de tweede keer in uw prachtige gemeente, in Amsterdam. Amsterdam, vooral deze buurt, is met u gezegend dat u er bent. En ik wil vandaag, heb ik een onderwerp, ik wil op een andere wijze, ook een normale wijze, dus normaal gaat er ook zijn, maar andere wijze wil ik het geloof benaderen. Ja, u verstaat me, u spreekt Arabisch, Arabisch. Farsi. Engels. Oh, Engels. Oké. Okay. Aha. Ghana. Aha, ik. Kameroen. Oh Kameroen. Oh, Cameroen. Leuk. Ja. Ik ben niet van Afrika. Ik ben van een ander werelddeel. Ik ben, ik ben van Europa. <laughs> Ik heb geen vertaling nodig. En ik heb gekozen voor... Hebreeuw hoofdstuk 11. Heb ik gekozen. En ik ga maar een paar teksten lezen. Om tijd te winnen. Ja. En ik heb een half uurtje, zie ik. Om te spreken. Dat is, niet, dat is leuk. Gaat een prediker vanmorgen in de kerk... ...waar ik ben, die wordt heel kort gepredigd. Ik vond het zo ongewoon. Maar hij is best goed. Want toen hij niets meer te zeggen had, is hij gestopt. Sommigen hebben niets meer te zeggen en gaan door. Dat vond ik heel bijzonder, ja. Heel bijzonder. Kom niet vaak voor. Het geloof nu... ...is de zekerheid. Ik lees de NBG-vertaling... Of u de NBV leest. NBG. Je hebt NBV. Welke? de Oh. je bent modern. Zo. Moet ik ook zo'n bijbel kopen. Hersine staat de vertaling. Dus die andere was niet zo goed. Deze is beter. Oh, lijkt op deze. Oké, okay, dat is goed. Ja, dat is goed. Het geloof nu. Jullie horen bij elkaar? Ja? Getrouwd? Zo leuk. <lacht> Hoeveel kinderen? Nog geen. Maar jullie bidden voor kinderen. Oké, okay, maar zij, zij wil eerst werken. Veel geld verdienen voor de kinderen komen. Ja, oké. Okay. <lacht> God zegent jullie. Mag ik nu lezen? Ja? Eindelijk. Het geloof nu is de zekerheid der dingen die men hoopt. En het bewijs der dingen die men niet ziet. Dat is interessant. Hm. En dan ga ik verder met vers 5. Door het geloof is heen nog weggenomen, zodat hij de dood niet zag. En hij werd niet meer gevonden. Want God had hem weggenomen. Vertaling lukt? Ja? Oké. Okay. Want voordat hij werd weggenomen... ...is van hem getuigd dat hij Goddelijk welgevallig was geweest. Maar zonder geloof is het onmogelijk God welgevallig te zijn. Ik vind deze woorden heel interessant... Dat is mijn inleiding. Waarin staat dat willen we God behagen. Willen we hebben dat God blij met ons is, dan moeten wij geloof hebben in Hem. Geloof in zijn woord, in zijn liefde, in zijn reddingsplan. Iedereen weet hoe je ander kan behagen. Hij weet hoe hij zijn vrouw kan behagen. Dat moet wel. Je bent getrouwd man. En zij weet hoe ze jou kan behagen. Ik weet hoe, hoe ik mijn vrouw kan behagen. Maar belangrijker van mij is dat zij mij behaagt. Ja. En ze weet precies hoe ze dat moet doen. Ze is nagegaan wat ik lekker vind om te eten. Het is dus met eten behaakt ze mij. Ja. Wat zei u? U bent Italiaan, hè? Ja, u, u, u eten fufu. Oh, Funji, Funji, Funji. Heeft helemaal geen smaak, zeg. Maar goed, Funji! <lacht> Dus is nagegaan wat ik lekker vind. En wanneer mijn vrouw blij met mij is, dan behaagt ze me. Is ze niet blij met mij, dan kijkt ze boos naar me. Want niet altijd behaag ik haar. Niet altijd is ze blij met me. En hoe behaakt ze mij? Ze kookt wat ik lekker vind. Dat is zee -tong. Die kijk je niet. Dat is een Hollandse vis van de Noordzee. Zee -tong. Met fruit duur. Hollandse fruit. Ja, het beste fruit. Jullie hebben Antilles Antillen helemaal geen fruit. Alleen maar woestijn. Cactus. Oké. Okay. Met gebakken aardappelen. En mayonaise. En daarmee behaakt zij mee. Het is goed om na te gaan... of wij... geloof hebben in God. En geloof in God hebben... is niet moeilijk. is gewoon overtuigd zijn. Weten dat hij bestaat. Hij echt is. Zij weet... hij is echt. Niet waar? Hij is heel echt... Ze moeten we ook weten van ons geloof dat God echt is. Als we dat kunnen opbrengen en een persoonlijke relatie met Hem kunnen opbouwen, hebben, dan weten we dat wij geloof hebben dat God bestaat. Dus wie dat God komt, moet geloven dat Hij bestaat. Hoeveel mensen brengen het woord? Maar ze geloven niet dat God bestaat. Ja. We hebben een boek van een prediker. Een, een Hollandse prediker. Een dominee. En er staat dat hij niet gelooft dat God echt is. Dat God bestaat. Maar als je, als je gelooft dat God bestaat. Ben je binnen. In Gods koninkrijk. Ja. En dan zegt de Heer, Hij is een beloner die hem ernstig zoeken. En ik heb hier drie mensen die dit in praktijk gebracht hebben. Ten eerste een mevrouw. Die mevrouw was heel lang ziek. Ik denk dat er nu heel veel ziektes zijn om ons heen. Maar toen was die vrouw ernstig ziek. Twaalf jaren had een vrouw een ziekte. En ze zei, in geloof, ik weet, Jezus is er. Als ik maar de zoon van zijn kleed kan aanraken, dat is geloof, zal ik genezen. Ja. Ze vroeg in handoplegging of iets dergelijks, als ik maar mijn geloof in werking kan stellen. Soms denken mensen dat een persoon, een prediker, ze genezen kan. Ik zie het om me heen, dan willen ze bij die persoon gaan, die moet voor me bidden. Ik heb daarom de gewoonte... dat ik niet vaak voor mensen bid. dat anderen bidden. Dat ze niet komen omdat ik zou bidden. Je moet in geloof komen, je moet geloven dat Jezus je aanraakt. Niet je in mensen geloven... Maar in God geloven. Natuurlijk hebben wij ook geloof in mensen. Zoals een vader heeft geloof in zijn kinderen. Een man heeft geloof in zijn vrouw. Toestanden. Lekker is dat. Leuk is dat. Maar geloof hebben. Dat God bestaat. Dat hij bij machten is. Om je aan te raken. En ik heb legio. Getuigenissen. Waarin zonder moeite, enige inspanning, enige geheel of wat hij ze zei, gewoon geloof ik in mijn hart. En de Heer doet het. Dat is geweldig. En deze vrouw geloofde dat. Als ik maar de zoon van zijn klee kon aanraken en omdat ze zo'n geloof had, kwam het tegenstand. Maar ze volhardde in haar geloof was de andere mevrouw. Er zat een meisje. En dat meisje was bezet. Door boze machten. Soms denken dat mensen in Nederland, jullie blanke hier, dat is een blanke afdeling. Niet weten dat er boze machten zijn. Maar jullie weten het wel. Uit jullie cultuur, waar jullie vandaan komen. Hoe de boze geesten zulke rare dingen doen. Hoe mensen bang zijn voor de dood. Hoe mensen bang zijn voor boze machten. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Heb ik zelf meegemaakt. Voor ik moest begon te prediken, ik predik bijna 50 jaar al. Elke week. Vijftig jaar. En nog steeds ben ik niet moe. En ik word niet moe. Ik word moe in de hemel. Je begrijpt wat ik bedoel, oké, okay. en ik begon, de volgende jaar mee, ik mij, je gaat een opleiding krijgen naast je studie, twee dingen, met mij ga je boze geesten uitdrijven, van het Paramaribo, en na elke samenkomst moest ik boze geesten uitdrijven. En ik zag de mensen rollen en gillen. Rare dingen trekken. De mensen veranderden helemaal. Ik heb gezien wat mensen helemaal oud werden. Jong werden. Problemen kregen. Ongelooflijk wat ik heb meegemaakt. Ik heb gezien hoe jonge vrouwen in staat waren. Om tafels op te, te tillen. En weg te gooien. Om grote mannen omzij te duwen. Ongelooflijk. Dat was mijn training. En daarnaast. Onderwees hij mij in de gaven van de heilige geest. Dat was mijn praktische opleiding. Maar zie je daarbij. Bij dit alles. Vooral als je bidt voor mensen. Is er geloof bij nodig. En deze vrouw kwam tot de Heere met haar dochter. Dat meisje was zwaar bezeten. En de wilde haar eerst niet helpen. Want het was geen Joodse vrouw. Het was een heidense vrouw. En de Heer kwam voor de Joden, kwam Hij, in eerste instantie, ja. Later is het, is het heil tot ons doorgedrongen. En de Heer zei, het is niet goed het brood en kinderen te nemen en de honden voor te werpen. Genezing is voor de kinderen, God. Daarom, ieder kind van God kan de Heer bidden in zijn binnenkamer. Heer, raak mij aan. Heer, ik ben ziek. Heer, help mij. Genezing is voor de kinderen, God. We kunnen zelf bidden. En de heren aanroepen in geloof. En, de heren, en, de heren, en ze zei, heren, ook de honden eten van de kruimers van de tafel vallen. En de heren vrijden haar op dat moment. Er was ook een andere man weer. Die man was ook geen Jood, hij was ook een heiden. Hij was een Romeinse officier. Hij had een zieke knecht, een zieke soldaat. En ik ging naar de Heer. En de Heer zei, zal ik thuis komen en voor hem bidden? Zie je, de Heer is altijd open voor mensen. De Heer al van alle mensen. Daar ben ik zo blij. Er zijn momenten in mijn leven geweest, door wat mensen om me heen zeiden, de Heer diende. We zeiden, God is alleen voor blanke mensen. Zeiden ze tegen mij. Begrijp je? Dus ik twijfelde. Is God ook voor mij? maar dat weet ik nu. God is voor alle mensen. Ook voor de Chinezen. Er zijn heel veel. Heel veel. Zo. Ik ben al die hele zoveel Chinezen heeft laten komen. Op heel veel. God, van alle mensen houdt hij. En deze man... En hij zei, hij zei de heren, u bent Jezus. Ik ben niet waar dat u onder mijn dak komt. maar heren, spreek slechts één woord. En mijn knecht zal herstellen. En de heer sprak het woord. En ze knecht herstelde. Ogenblikkelijk. Is me één keer overkomen. Toen ik over deze man predikte. Is mijn lieveling spreek over deze hoofdman. Hebben in vele delen van de wereld gepredigd. Waaronder Parijs voor 5000 mensen. Ethiopië voor honderden mensen. Trinidad dat voor 2400 mensen. En andere delen van de wereld. Ook in, in Brazilië. Brasilia, Geen Brazilia. In Sao Paulo. Sao Paulo. Voor een kerk van 4000 man. heb ik deze preek gepredigd. Hebben we ook in Amsterdam gepredigd. Ja, en toen ik klaar was, kwam een vrouw naar mij toe. En de vrouw zei, voorganger heb zo gepredikt over spreek slechts één woord. Ik heb bericht gekregen dat mijn dochter op sterven ligt. Ze hebben mij gezegd, Zij heeft maar een paar dagen te leven. Maar u zegt, spreek slechts één woord. En ik sprak het woord uit dat hij zei, het klopt. Ik doe het. En de volgende week was die vrouw in de kerk met haar dochter. Ze was genezen. Zonder handoplegging. God had haar aangeraad. Kom een meisje naar mij toe. Ze was wat ouder getrouwd. Boven de veertig. En ze tegen mijn voorganger. En het lukt niet. Mijn mannen, ik werken hard. Maar er komen geen kinderen. Er komt geen kind. Wil je voor mij bidden? Dat ik, dat, ik, dat, ik zwanger, dat, ik, dat ik zwanger word. Ik ging het aan en hij sprak met mijn hart. En ik zei dat ik ga niet voor je bidden. En ze keek me raar aan, want iedere voorganger die je vraagt bid, bid meteen. En ik ze ik ga niet voor je bidden. En zei, maar ik ga het woord uitspreken. Ik zei, zuster, over negen maanden heb je een baby. Alleen zeg het aan je man. En laat je man doen wat hij moet doen. En hey, je begrijpt het. Oké. Okay. Je bent intelligent, zeg. <laughs> en precies negen maanden was de baby. En ik zie de baby, het kind opgroeien. Geweldig. Zie je de Heere gedaan. Dit kunnen wij niet doen. Het moet de heren zijn. Of niet? En zo kan ik meer getuigenissen vertellen. Van die ene predik die toen gepredigd gaat had in Amsterdam. En daarom ben ik van geloof gaan houden. En de beste manier... om te weten wat geloof is... is na te gaan waarom de mensen in de Hebreeënbrief geloofshelden genoemd werden... En allemaal hebben hun eigen verhaal. En ik ga misschien maar één aanhalen vandaag. Maar allemaal hebben hun eigen story. Waarom zij geloofshelden genoemd worden. En mijn eerste stelling is... ...geloof is wandelen met God. Want nog. bij hem staat bekend... Was die man die leefde in de Bijbel. Hij wandelde met God. Dat heeft te maken met zijn met toewijding. In Cameroen. Met overgave. Met discipelschap. Dat is gemeenschap. Hij was een vriend van God. Dat is belangrijk. Dat God tijd maakte om met Henoch te wandelen. Maar belangrijker nog is dat nog tijd maakte om met God te wandelen. Altijd wil God tijd maken voor ons. Maar willen wij tijd maken voor God? Willen wij tijd uittrekken voor hem om hem te zoeken in gebed en in lofprijzing? Prachtig zeg. Uw twee zongen daarnet. Dat je vrouw, hè? Een mooi zingen. Ja, hè? zingt ze soms voor jou ook. Heel af en toe. Voor je. Ja. ja. En Henoch. maakte tijd voor God. En hij wandelde met de heren. Hij had een relatie met God. Hij kon met God wandelen. Ik wandel gast elke morgen met mijn vrouw in Diemen, maar daar woon ik. Op die, op, die, op die dijk van Diemen. En omheen zo, met mijn vrouw, een uurtje. Ik heb gehoord, lopen is gezond, heb ik gehoord. Dus ik, ik geloof ze maar. Als ik met haar wandel, heb we een fellowship. We praten met elkaar. Maar dan voor je denkt, zijn we weer thuis. Het zijn leuke momenten voor ons. Ik heb bepaalde tijden heb ik ingecalculeerd voor mijn vrouw met haar fellowship te hebben. Los van het feit dat ik vaak met haar wegga. Een paar dagen buiten Amsterdam, ver in het buitenland, een paar dagen van fellowship. Ik heb een heel druk bestaan, heel druk. En ik moet tijd voor haar maken. En ze heeft geduld. Oké. Okay heb ik tijden ingebouwd... voor de fellowship. En dat is wandelen. En van haar moet ik om elf uur... in bed liggen, s'avonds. Wanneer ze toevallig een keertje weg is... met ze niet binnen en niet thuis is... dan blijf ik tot drie uur in de ochtend werken. Maar als ze er is, ben ik elf uur klaar. Want je moet je vrouw gehoorzaam zijn. De de man... die zijn vrouw gehoorzaam is. Dat is een zegen... Hmm. Dat is diep. En elf uur avond dan liggen we naast elkaar en dan praten. Dan praten. En dan heb ik ontdekt dat vrouwen veel praten. Soms tot irriteren toe. Maar je mag niet slapen. Een keer ben ik in slaap gevallen. Ze was zo boos om me. Ze is omgekeerd en ze heeft me de hele nacht de avond niet meer aangekeken. Maar ik ben in slaap gevallen terwijl ze sprak. Maar het is fellowship. En geloof is gemeenschap met God hebben. Je hebt de Heer bij je. Je weet Hij is met je. Hij zegt, ik ben met u al de dagen van uw leven. Hij omring je met zijn liefde en genade. En zo moet ik ook in de gemeente dat geloven. Ik kan me goed herinneren. Toen van Gogh in Amsterdam was vermoord. Het was best een zware tijd in de stad. Vooral de wijk waar ik ben. Het was een zware tijd. En juist die periode zou de burgemeester onze samenkomst bezoeken. Hij had alles al voorbereid om de samenkomst, naar de samenkomst te komen. Hij geloofde niet in God. Hij was atheïst. Maar hij vond het wel fijn om onze samenkomst te bezoeken. Het was een avonddienst, kan me nog goed herinneren. Alles was klaargemaakt, waar hij zou zitten en noem maar op. De politie was ingeschakeld, hij komt. Dus hij werd gepatrouilleerd voor de kerk, waar de burgemeester kwam. Maar van Gogh was net vermoord. Door een anders gelovige, anders, anders denkende. Het was erg. En hij was klaar met zijn vrouw, die gehandicapt was, zou hij meenemen naar de samenkomst. Hij was klaar om te komen tot de Nederlandse Veiligheidsdienst. Hij hem dringend verzocht niet te gaan. Want we kunnen niet instaan voor uw veiligheid in de buurt. Allemaal onder invloed van de dood van Van Het Dus precies één minuut voor de samenkomst, we beginnen, belde hij ons af. Ik mag niet komen van de veiligheidsdienst. Ik heb geprobeerd ze over te halen dat ze toch mij kunnen beschermen. En ze zegt, nee, we kunnen niet instaan voor uw veiligheid. Toen dachten we, dan zijn wij ook in gevaar. En daar komt geloof. We zeggen, we hebben geloof dat alles goed komt. We hebben gewoon de samenkomst gehouden. Zonder enige vrees of angst. En de Heer geprezen. Waarom? Geloof is wandelen met God. En wij zaten niet bij stil. Hoe belangrijk het is om vertrouwen te hebben. Om te weten God bestaat. Dat God met je wandelt. Als je met iemand wandelt, dan weet je de persoon, is er naast je. Als ik met mijn vrouw wandel in diemen, dan weet ik mijn vrouw is naast me. En ik heb een hele mooie vrouw. Voor mij is zij de mooiste vrouw. Voor jou is zij de mooiste. Ja, laat ze mooi blijven. Doe je best. Oké. Okay. Dus uh, ik ben met haar 41 jaar getrouwd. 41 jaar en nog steeds vind ik haar zo mooi. Nog steeds ben ik op haar erg verliefd. Ik kan niet zonder haar. Ik moet een paar keer per jaar, veel keer per jaar naar het buitenland gaan. Alle delen van de wereld wordt ik gevraagd om te gaan. En als ik werp, ik ga maar één week weg. Maar het is een zware week zonder haar. Ik ben graag terug. Want nog zo leuk zijn daar, nog zo ontvangstig zijn, ik ben graag terug bij haar. maar ze weigert met mij mee te gaan. Is jammer ja. Ik wil haar overal meenemen, maar ze wil niet. Ze heeft, heeft zo'n haar keuzes. Naar New York gaat ze, naar Parijs gaat ze, naar Spanje gaat ze, naar Düsseldorf gaat ze en naar Brussel ging ze dat voor kort nog. Maar nu is Brussel ook afgedaan. En ik weet niet waarom. <laughs> Oké. Okay. Maar dan mis ik haar. Zie je? Dat is gemeenschap hebben. Fellowship hebben. Hij moet naast je wandelen. Hij loopt naast je. Hij is met je. Dat is geloof. Ik weet, zij is er. Ik weet de Heere is er. Ik weet hij bestaat. Ik weet hij komt terug. Ik geloof het. Mensen mogen zeggen wat ze willen. Mensen hebben mij vragen gesteld. vragen gesteld. Moeilijke vragen over het geloof gesteld. Geen van zij mij kunnen overtuigen. Want ik ben vast in het geloof. In Jezus. Geloof is met God wandelen. Oké. Okay. Ik ga het toch doen. Ben ik vier minuten later klaar. Het maakt wel uit. Ik ben gast hier. Ik moet me gedragen. Vraag aan de voorganger. <lacht> ik moet niet van zijn tijd nemen. Hij heeft nog fellowship nodig met jullie allemaal straks. Ja, hij, hij, hij zei net. Lekker gebak volgens mij. En koffie is er. Uh, en een uh, saté voor jou. Oké. Okay. <lacht> Nog één punt, dan ben ik klaar. Geloof is God kennen. En mijn voorbeeld is Sarah. Sarah baarde een zoon op hoge leeftijd. Maar van haar is bekend dat ze eerst twijfelde aan God. Ze kon niet geloven. Als hij een kind zou krijgen. Ik kan het begrijpen. Maar geloof is God vertrouwen. Maar de schrijver van de Hebreeënboek geeft ons meer informatie over Sarah. Indrukwekkend. Want Sarah geloofde hem. Die zij kende. En dat is bijzonder ze achten hem betrouwbaar ze achten hem betrouwbaar ja je hebt soms mensen hè? zie ik ook in mijn kerk met regels in de kerk gesteld ze mogen niet te snel trouwen ze moeten elkaar eens goed kennen want sommigen willen snel trouwen dan zeggen ze maar ja ja voorganger de bijbel zegt het is beter te trouwen dan van begeerte te branden ik denk ja maar het is erg om te scheiden grap jas blijkt haar goed kennen ja en hoe kan je iemand kennen toen je haar ontmoeten jammer dat je hier zit de persoon die dik bij me zit is altijd mijn voorbeeld toen je haar leerde kennen nou zeg je kende haar gisteren heb je gezegd ik wil haar morgen trouwen je hebt eerst kennis gemaakt met haar je hebt vragen gesteld zijn je vragen gesteld Zijn je gevraagd wat is je pincode Zijn je gevraagd waar werk je en noem maar op Helemaal dingen hebben ze je gevraagd. Ze vragen hoeveel geld heb je op de bank? Ga je me kunnen verzorgen? Ja. Ze wilden zien hoe je bent of niet? Niet waar? Ja, alles wil je weten van hem. En hij heeft alles eerlijk verteld en toen zei oké, okay, oké, okay, oké. Okay, we gaan naar de voorganger, we gaan met hem praten. Ja. ja. Maar kijk, je bent meteen met hem gegaan. Officieel. Die wilde eerst zien of hij betrouwbaar was. En iemand is betrouwbaar. Die je kent. Kijk, jullie zien me hier. Misschien één keer per jaar of één keer per twee jaren. Maar je kent me niet. Ik ga hoog bij dat ik Stanley heet. Dat ik ben geboren. Waar ben ik geboren weer? Waar? Nee, in Paramaribo. Ik ben buiten Paramaribo geboren. In een dorp. Paranam. Waar de Amerikanen boksheet aluminium hadden. Da ja, daar ben ik geboren ja. Oké? Okay? Ik heb met stof geleefd. Boksheet stof moest ik inademen elke dag. daar, die Amerikanen. Oké? Okay? Maar ik bracht veel geld op voor het land. Maar mijn rekenen niet van mij. Maar door mij te kennen, te weten wie ik ben, moet je me kennen. Onbekend, maar onbemind. Zo, Sarah... omdat zij hem betrouwbaar achter wil zeggen... ...zij kende God. Ze kende hem. Anders zouden ze nooit staan dat zij hem betrouwbaar achter. Dat komt niet zomaar. Oké. Okay. Je moet weten door het woord... Door je persoonlijke ervaring in je leven. Om mij te, te leren kennen. Ik ben jong tot geloof gekomen. En binnen een jaar moest ik al prediken. Weet je dat? Ik werd opgedrongen. Ik werkte ergens. En een, uh, een feest. 200 man, alle directeuren, zij Stan. We hebben gehoord, je bent van de kerk. Kan je een, een, een woord brengen? Nog nooit gepredigd. Dat was mijn eerste preek. Ja. Ik heb wel gepredigd. Maar vraag me niet wat ik gepredigd heb. Oké? Okay. Maar naarmate je verder gaat, je leden heren kennen, enzovoort, is heel bijzonder. Dat is geweldig. Ik heb in vele landen gepredikt voor presidenten en voor premiers. Heb ik gepredikt. En die gingen juist de eerste rij zitten. Maar ik kende mijn heren. En ik weet ik ben een dienaar van God. Dus ik ben niet geïntimideerd door een president of door een premier. Want ik weet ik ben een kind van de koning der koningen. Ik kende hem. Zo Sarah. Zij achten hem betrouwbaar. En dat komt niet zomaar. Oké. Okay? Moet elkaar leren kennen. Dank u Jezus. En dat is geloof. God kennen. Dat is geloof. God kennen. Daarom is het zo belangrijk dat kinderen gods het woord lezen. Dat kinderen gods naar de samenkomst komen en de voorganger horen spreken. Geloof om het te horen. En het te horen door het woord van Christus. Ja. En toen God zei Sarah. gaat een zoonbare hoge leeftijd. Ze heeft getwijfeld. Maar ze heeft later wel geloofd. Dank u Heer. Dat we weten. Wie Hij is. Hij is onze Heer. Hij is onze verlosser. Hij is goed. Hij is betrouwbaar. En gebrek aan kennis is de basis van ongeloof. De antecedent van geloof is kennis. Van liefde is kennis. Je kan van iemand houden die je kent. Echt houden. Ik heb geen probleem met geen enkel Chinees van, van, van Beijing. Ik ken ze toch niet? Ik vind allemaal leuk. Net zoals de Syriërs. Iedere Nederlander vond alles Syriërs leuk tot ze hier kwamen. Bij bosjes. Was over. Men praat nu negatief over Syriërs. Want als ze in een land waren, Enzovoort. oké. Okay. Zo werkt dat. Ja. Heb ik al leren kennen. Dat is bijzonder. Dat is geloof hebben. En zonder kennis geen liefde. Als je iemand kent, ga je meer van die persoon houden. Daarom liefde groeit. Sommigen zeggen dat liefde, als je, elkaar, als je langer met elkaar bent, wordt liefde minder. Klopt niet. Als liefde minder wordt, klopt niet. Is, is niet in de relatie. Soms hoor je, na 25 jaar gaan ze scheiden. Ze hebben genoeg, we hebben elkaar uitgekeken. Je hebt die liefde niet opgebouwd. Je hebt niet gewerkt aan je liefde. Je hebt niet geïnvesteerd in je liefde. Je hebt geen leuke dingen gedaan. Je hebt geen leuke spelletjes gespeeld. En noem maar op. Je hebt geen leuke rijtjes gemaakt. Je hebt geen leuke eten gekookt. Nee, lekkere eten, hè? Je hebt geen lekkere eten gekookt. Maar liefde is een klein woord. maar bevat alles. Liefde moet groeien. Als je het voedt, het groeit. Maar sommigen voeden het niet. Ook in de dingen van God. Wil je God leren kennen? Wil je God verstaan? Dan moet de liefde moet groeien. Oké? Okay? Twee dingen maar. Liefde, geloof, is wandelen met God. Geloof is God kennen. Mogen de Heer nu zien. En bijstaan. Voorganger, bedankt voor de gelegenheid. Dat ik hier mocht zijn. Mevrouw, daarachter. Met die vele kinderen. Bedankt voor de gelegenheid. En wie is Milka? Waar is Milka? Is het niet vandaag? Oké, zie me gebeld gisteren. Oké, okay, dank u wel. God is goed. zeer te prijs. Dank u, Jezus. Zullen we stil zijn? Vader, wij danken u voor uw liefde. Wij danken u voor uw goedheid. Wij prijzen uw naam, Heer. Want u bent rechtvaardig. en zeer te prijs. U bent de koning der koningen. En de Heer der Israël dank u Heer Jezus die betrouwbaar bent. dank u Jezus als u hier bent u zegt ik ken die Jezus nog niet ik zou hem graag in mijn leven willen toelaten en ik u uitnodigen hem in uw harten aanvaarden toch alle die hem aangenomen hebben Wanneer heeft hij macht gegeven om kinderen Gods te worden? En zegt, ik wil de heiland gaan dienen. Ik wil hem leren kennen. Ik wil een relatie met God hebben. Ik heb het woord wandelen met God gebruikt. Maar ze een relatie met God hebben. En ik wil vandaag het besluit nemen om Hem te volgen. Dan wordt u uitgenodigd. Dan bent u te komen staan hier. Dan moet kort gebed voor u bidden. In de naam van Jezus. Als u er bent, om er heen te kijken, sluit uw ogen desnoods. Alleen als u opstaat, moet u uw ogen weer open doen. Dan gaat u struikelen. Kom dan hier staan. Als er iemand is, als iedereen hier behouden is, hoeft dat niet. En dan wil ik voor u bidden. In de naam van Jezus. Bid tot de Heer. Dank u, Heer. Is er echt niemand die staat te voor Jezus? Hij het hierbij laten. Dank u, Jezus. Is er iemand ziek? Die een gebed wil hebben? Zeg voor, een bid voor me. Ik kom even hier vooraan staan, dat ik een kort gebed voor u bid. Als je ziek bent en u wil geloven, u gelooft, met geheel uw hart, dat de Heer u aan kunt raken, kom dan dan voor u bidden. Dank u Jezus. Er zijn een paar mensen ziek, maar niet iedereen wil gebed hebben. U mevrouw, ja, voor de baby of voor u? Voor beide, oké. Okay. Nog iemand die wil komen? Even gebed bidden. Komt u ook? ja? Zeg u. Kom in geloof. Dank u, Jezus. Goed, we gaan bidden. zetten.